Het is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Oranje speelt op het e loodzware pool Bij de loting in Kiev werd Nederland gekoppeld aan Denemarken, Portugal en Duitsland. Oranje speelt alle poolwedstrijden in Garkov in Oekraïne. De eerste wedstrijd van Nederland is die tegen Denemarken. Het EK begint op 8 juni met de wedstrijd tussen Polen en Griekenland. Premier Rutte benadrukt dat Nederland blijft meedoen aan het JSF-project. Hij reageert op de berichten uit de Verenigde Staten over problemen bij de ontwikkeling van de nieuwe straaljager. Bij testen zijn scheurtjes en zwakke plekken in het metaal gevonden. Het Pentagon wil daarom dat vliegtuigbouwer Lockheed die problemen eerst oplost voordat er vliegtuigen worden opgeleverd. Premier Rutte zegt dat Nederland betrokken blijft bij de ontwikkeling van de JSF... Nederland heeft eerder dit jaar een tweede testtoestel besteld en zal na 2015 beslissen over definitieve aanschaf. Op de politieacademie in Apeldoorn zijn de eerste certificaten uitgereikt aan agenten die zich gaan bezighouden met dierenwelzijn. Minister Opstelten reikte de diploma's uit aan de eerste 26 van in totaal 131 dierenagenten. Ze hebben hun cursus afgerond en gaan zich fulltime bezighouden met de aanpak van dierenleed. Minister Opstelten zei dat het landelijk meldnummer 144 voor gevallen van dierenmishandeling vrijwel dagelijks door zo'n duizend mensen wordt gebeld. De Occupy-activisten in Eindhoven moeten uiterlijk morgenochtend weg zijn van het plein waar ze al weken verblijven. Van de rechter mag de gemeente de activisten naar een plek bij het Centraal Station verhuizen omdat ze nu overlast veroorzaken... Als de occupiers niet vrijwillig vertrekken, mag de gemeente het plein ontruimen. De kosten zijn een voorrekening van de activisten. Het weer, vanavond wisselend bewolkt en vannacht vrijwel overal regen. Morgen begint regenachtig, in de middag trekt de neerslag weg. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS. Was... Dit is Weinlandswaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is helemaal dicht bij Delft, file vanaf knopend Ipenburg 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 of Winter van Simon Carfunkel. Welkom dames en heren. Dit is CFM uh, Sportcafé hier uitgezonden vanuit, uh, ja niet uh, vanuit Hotel Hoogland, maar vanuit de studio van CFM Zandvoort. En dit is de CFM Sportcafé met uh, de heren Luc Krom en Daniel Lefferts aan de knoppen. En uh, natuurlijk uh, het komende uur diverse gasten die uh, van overal uh, alles weten over de sportevenementen en dergelijke hier in de omgeving. Uh, normaal zit Joop Van Ness hier, maar Joop is op dit moment uh, ziek. Dus uh, hij heeft afgebeld. Joop, uh, in ieder geval, beterschap gewenst vanuit uh, deze kant van de tafel. En van de, ja, van de tafel, zeg maar. Uh, nou, we gaan gewoon beginnen. Het is 7 uur geweest. Uh, naast mij zit. Hans Botman. Hans, goeiemorgen, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, Ja, Jij kunt ons alles vertellen, heb ik begrepen, over het KLM Open. Het KLM Open, voor degenen die het nog niet weten, het komt weer terug naar uh, de Canberra Golf Country Club hier in Zandvoort in 2013. Ja, moet ik nog een jaar. Dus het doen. duurt er even, maar het is natuurlijk groot nieuws, want uh, ja, het is een aantal jaar natuurlijk weg geweest en is nu weer teruggekomen. Uh, ja, Hans, hoe komt het dat jij hier alles over weet? Nou, ik uh, volg het golf uh, internationaal en uh, nationaal uiteraard uh, voor het Algemeen Dagblad als freelance-verslaggever. Ik heb daar jarenlang gewerkt, maar nu uh, uh, volg ik het uh, als freelance-basis. Maar jij reist dus ook uh, allemaal... Nou, dan moeten, de, moeten de, de resultaten wel heel goed zijn. We hebben nu Joost Luiten, die het heel goed doet. Het, is het eerste toernooi gewonnen natuurlijk. Ja, wat was het? China? Of, uh... Nee, Maleisië. Oh, Maleisië. Maar het, het, het zou kunnen zijn dat uh, ja, de aandacht in de kranten veel beter wordt nu er ook een winnaar uh, rondloopt in Nederland. Dus de kans is groot dat ik misschien nog wel eens uh, naar het buitenland ook ga. Ja, maar Zandvoort vind ik ook prima. <laughs> dat is ook lekker dichtbij. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. Maar, want ik heb wel begrepen dat deze week of de volgende week worden toch de worden de kaarten verdeeld van de PGA nou, binnen de uh, Nederlandse golfers. Volgende hovers? week uh, begint het toernooi in Dubai. Dat is voor de top van de Europese spelers, zeg maar. En daar kan Jo Sluiten, die doet daar mee, trouwens ook Robert-Jan Derksen. Maar Jo Sluiten kan daar een hele grote stap maken. Hij kan bij de top 50 van de wereld komen, waardoor hij uh, uh, alle grote internationale toernooien, zeg maar de Grand Slam op golfgebied, kan meedoen. En uh, het is ook nog een keer zo dat hij uh, in de top 15 van de Europese ranglijst kan komen, en dan krijgt hij ook nog een groot deel van de 7,5 miljoen dollar die daar uh, door de top 15 van Europa wordt verdeeld. Okay. Dus het is voor hem een uh, vrij belangrijk toernooi. Hij heeft natuurlijk heel goed, goed gepresteerd bij, met een uh, bijna een miljoen euro aan prijzengeld. Ja, hij, hij doet het samen met Robert-Jan Derksen eigenlijk ja, dit jaar toch wel best. Ja, hij, hij stijgt er echt bovenuit uh, helemaal. Ja. Robert-Jan Derksen heeft het ook goed gedaan natuurlijk. Uh, dan hadden we nog uh, Maarten Lafever, heeft het niet goed gedaan. Nee, die moet nu Zo, weer vechten moment, hè, voor uh, zijn kaart. Die hij gaat binnenkort aan de, aan de qualifying school beginnen in Spanje. En die moet dus zijn kaart weer voor de Europese Tour proberen te heroveren. Ja, dus, uh, maar wat Joost uh, Luiter betreft uh, is dat uh, ja, perfect dat er weer een, een, ster, een reizende ster is in Nederland, ja. Maar ga je daar dan ook heen naar Dubai? Of is nee, dat... ik ga niet naar Dubai. Ik doe uh, wel het toernooi voor het algemeen, dat doe ik dan via de televisie. Oh ja, ja. ja, ja. Oké, okay, nou even terug naar Zandvoort. KLM Open 2013. 2013 ha had je ja. dat verwacht? Want ja, het is natuurlijk een soort cirkeltje <coughs> ja, wat ze maken. Nog, en... nou ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, de de, de uh, Dutch Open wordt eigenlijk al uh, sinds uh, 1920 gespeeld. Uh, en er zijn eigenlijk maar tien banen in Nederland die daar, uh, dat georganiseerd hebben. Nou, de ja. Kennemer heeft dat. Uh, uh, ook een aantal keren uh, uh, georganiseerd natuurlijk. Maar dat nu de kern weer is uitgekozen. Uh, mag een kleine, ja, uh, toch kleine verrassing heten. Want we hadden natuurlijk een baan. De Dutch uh, bij Gorkum. Dat, uh, ja, dat, dat is een hele prestigieuze baan. Die was ook in de running natuurlijk. En, mm -hmm. Maar het is uh, toch de kern geworden. Ik denk zelf omdat de spelers het heel leuk vinden om daar te spelen. Maar hebben ja, zij daar dan... al in? Nou de spelers niet echt maar. Ja, zijdelings wel natuurlijk, want je, Ja, maar bellen ze dan Daan Sloter bijvoorbeeld de nou, directeur op denk, van ik wil dit jaar weer naar de Ja, Dat nou, is de Europese tour, de European tour, die dat zelf bepaalt. hè. Oh, oké. Okay. zijn natuurlijk, maar ja. uh, uh, het is denk ik wel zo dat als de spelers laten blijken dat ze een baan uh, prefereren, dat die uh, uh, dat die kennis wel wordt meegenomen, ja. Okay. En Hilversum had natuurlijk de pech de afgelopen jaar dat ze heel veel regen hebben gehad bijvoorbeeld. Ja, het was verschrikkelijk. Ja, dat was heel erg. En ja, er zijn ook een paar logistieke omstandigheden zoals het parkeren, wat er ook nog een klein probleem is. En Ik denk dat het op zich een goede zaak is dat er weer stand voor terugkomt. Mm. En ik denk dat de spelers het ook vinden ja je zei net uh, het, het is natuurlijk leuk dat het terugkomt naar de Kermer, uh -huh. maar uh, de baan in Gorkum was ook uh, was, uh, inderdaad Het is daar vroeger ook gezegd dat het uh, inderdaad zo was dat, dat de, de, de dutse zoals het uh, daar heet dat hij uh, zeker in de running was, maar uh, ja, die zullen toch nog even moeten wachten. Want, uh, maar wat gaf de echte doorslag? Of dat weet je Na de, niet? de doorslag is toch geweest dat, het, uh, dat Zandvoort erg, erg goed bevallen is. Ze hebben het vier keer achter elkaar gedaan. Ja, de... Het is nu voor de, kom voor de derde keer in Hilversum, maar de keer, vier keer daarvoor is het in Zandvoort geweest. En ja, dat is eigenlijk iedereen goed bevallen. En uh, de KLM als hoofdsponsor uh, heeft daar ook een zeggenschap in, denk ik. Ja, het is toch ook en... dichterbij. Misschien bij Schiphol? <laughs> dichterbij Schiphol bedoel je? Of, ja, of, nou, heeft ja, dat nergens nee, nee, mee te maken? Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat uh, zeker de, de, de, de baan zelf, hè, is natuurlijk een perfecte baan. Uh, wat de spelers ook vinden. En de logistiek toch ook. Ik bedoel, ze hebben daar een heel veel sum met parkeren afgelopen jaren door die regen... Was dat een enorm probleem? Uh, mensen konden niet hun uh, auto kwijt, uh, zaten vast in de blubber, et cetera. Nou, dat hebben we hier goed opgelost met parkeerplaatsen op uh, bij het circuit. Dan moeten mensen nog even met de bus naar de baan toe, maar dat is uh, altijd goed geregeld. Ja, dat geweest. was peanuts, ja. ja. Nou, ik wil het straks met je nog even hebben over de baan, maar ik wil het nu ook nog heel eventjes hebben ja. over uh, de leden, want uh, ja, er is toch ook wel uh, een paar keer wat consternatie Klopt. geweest. Ja, ja, de leden ik... zeiden ja. wel van, ja, allemaal leuk en aardig, uh, maar ik, uh -huh. wil, ik wil niet dat die profs hier komen en de nee, banen op... gaan kapot. En, ja. en, uh, ook... Nou, niet alleen kapot, want ze moeten natuurlijk ook die baan en, bijna is... een maand, moet, kunnen ja. ze er niet op spelen. Ze worden gereserveerd. Absoluut. Dus uh, ja. in hoeverre heeft dat... Uh, nou, ik heb uh, iemand van uh, de kenmer gesproken. Het is dus daar in een, in, in een ledenvergadering aan de orde geweest. Ja. ze hebben erover gestemd. En wat ik begrepen heb, waren er maar twee leden eigenlijk die tegen hebben gestemd. En, okay. uh, uh, het was eigenlijk uh, snel gedaan met, met de beslissing uh, door de kenmer zelf. En ik heb ook begrepen dat uh, ja, de financiële uh, kant van de zaak is ook belangrijk is voor de kenmer, Want ze krijgen natuurlijk een hoop geld voor uh, de huur van de baan. Ja. Dus uh, ik denk dat het voor de Keller ook uh, goed is uh, uh, dat, dat ze dit doen. Dus slechts twee hebben er tegen gestemd? Ja, wat ik begreep is, er zijn ja. maar twee mensen geweest die daar echt grote bezwaren tegen hadden en... Nou ja, maar de, de, de leden kunnen dan inderdaad kunnen een maand niet spelen, maar ja, aan de andere kant uh, de prestige van de baan gaat weer omhoog en uh, ja. Ja, dat is ook weer ten goede natuurlijk. Ten goede natuurlijk ook voor de leden denk ik, ja. en, en, en, en ze hebben die maand voor, want die baan wordt natuurlijk in perfecte conditie gebracht, ze kunnen daar uh, heerlijk uh, spelen op, op een hele snelle greens en een uh, prachtig uh, onderhouden baan. En dat geldt natuurlijk ook voor de twee, drie maanden daarna ook nog. Dus. Ja. Dus ze hebben we er zelf ook baat bij natuurlijk. Ze hebben er ook zelf baat bij, denk ik, ja. Nou, we gaan straks nog even verder praten over de ja. baan. Maar nu eerst de muziek, Have You Ever Seen The Rain? van CCR. over zeven geweest. Dit is uh, CFM Zandvoort. En u luistert naar CFM Sportcafé. En uh, tegenover mij zit nog steeds Hans Botman. En uh, ja, weet ons ontzettend veel te vertellen over het KLM Open dat in 2013 weer naar de Zandvoortse Kennemer Golf Country Club komt. Uh, nou ja, Hans, ik heb het net al uh, gezegd. We gaan het nog even hebben over de baan. Want ik heb toen uh, van veel spelers ook gehoord dat de baan uh, heel uitdagend is. En niet alleen vanwege de wind, mm -hmm. maar ook vanwege de ligging. Dat het een linkshandige baan is ja. Speelt dat allemaal mee? Nou, in, in... Een li linksbaan, of een dus linksbaan dus ja, ja, baan, ja? ja, Dat hij dat dat bij zee ligt ja, Dat speelt allemaal mee Wat Daan Slu Sluiter ook zei De Kennemer stond boven, bovenaan aan hun lijstje Het KLM uh, is gebaat bij een baan die aanspreekt Zeker bij de spelers, dat zei hij en, uh, Dus dat is ook zo dan en het, ja, het zijn de sportieve elementen en de, en de entourage die dan, die dan de test zijn voor de golvers. En ja, ik denk dat de Kennemer, zeker met een beetje wind, is natuurlijk een, een hele uitdagende baan. Ja, dat merk je ook als je bijvoorbeeld spelers spreekt? Hoe ja, hebben ze het daar dan over? Nou ja, de meeste spelers zijn erg positief over de baan. Er was er eigenlijk maar één die dat niet was, en dat was Maarten Lafever. Maar die heeft uh, eigenlijk hij ja, heeft ja, maar... niet goed gepresteerd hier. Nee, hier heeft hij niet goed gepresteerd. Dus... Hij heeft natuurlijk zijn enige, het enige toernooi in Nederland dat hij gewonnen heeft was in 2003. Dat was heel ja, Hilversumse. Maar dat was heel inderdaad. Ja, dat was inderdaad. inderdaad. Maar hij, hij was eigenlijk de enige, die, die ik wat ik begreep, die echt uh, negatief was over de baan. Maar ja, goed. Maar en wat was er dan negatief? Nou, het, het lag hem niet, zeg maar, de, de, de manier van, van, van, van, de, van de wind en... en, en de, de, de baan, de, de, de hol zelf. En, ja, dat, dat, kan, dat kan zijn dat het hem niet ligt. Dat zou nee, nou, ik kan me herinneren dat hij vorig jaar, de, of vorig jaar, de vorige keer, de laatste nee, klopt, keer klopt, hier, heeft die, hij die niet het eens gehaald. gehaald. Nee, nee, nee, inderdaad. Nee. Nee, in twee maar, rondjes was hij weg. Klopt. Ja, maar daarentegen ja, komen er wel weer mensen als een Joost Luiten, ja. die het dan weer ontzettend spannend maken. Ja, die was natuurlijk in 2007 tweede hier op de Caneman. Dus met zijn gouden, gouden schoenen. <laughs> die zal er goede herinneringen aan overhouden. En uh, ja, wellicht dat hij volgend jaar uh, weer eens een keer uh, voor de Nederlandse winnen kan zorgen. Ja, ja, hij moet ook wel zeker terugkomen. Ja, ja, ja. ja. Maar goed. Uh, ja, volgend jaar is het nog in, uh, in Hilversum. In En ja. dat is dan in september zei hij. Ja, dat is van 6 tot 9 september inderdaad. Het is, een, het is iets opgeschoven. Dat ligt natuurlijk aan de kalender ook van, uh, van de European Tour. Ja. En wat het in 2013 wordt, die, die data zijn nog helemaal niet bekend. Dus het zou kunnen zijn dat het eind augustus wordt. Maar meestal zit het in, in de periode half augustus, half september. Ja, ja, het ligt echt ook aan andere ja, toernooien goed, natuurlijk. Ja. En ja. hoe de spelers het kunnen inpassen ja, in hun eigen ja. schema. Ja, inderdaad, Want uh, ja, dat, uh, dat, speelt, dat speelt ook mee natuurlijk. Ja. Maar uh, ze hebben nu voor grote toppers gezorgd. Lee Westwood en uh, Rory McIlroy En uh, Martin Kaymer natuurlijk. Dus die, die zijn allemaal hier geweest. En, ja, ja die, die zijn hier geweest nou ja, in Zandvoort of in ik, Nederland? He? Nee, in Nederland. En dus de Hilversumse afgelopen jaar. Of dit jaar was dit nog eigenlijk. He? Maar nog niet ja, eens zo lang geleden Nee, dat natuurlijk. bedoel ik ja. Een aantal maanden geleden pas. Maar die, ja, die waren ook allemaal al erg enthousiast over de manier waarop het toernooi wordt georganiseerd. En hoe ze in de water worden gelegd. En een hotel en, en, en dat soort dingen allemaal. Hmm. Dus... Want hoe beleef jij dat nou als, als freelancer? Om nou, zo'n vier je ziet, dagen dus, lang zo'n ja, toernooi ja, mee te maken? Ik, ik woon natuurlijk zelf in Zandvoort. En ik, naar Hilversum bereik ik dan op en neer. Maar... Ja. Uh, kijk, als je verder woont, dan zit je een hotelletje daarin, ja, dan, dan, is het, dan is het weer anders natuurlijk, maar... Uh, met, met, met, met een stad als Amsterdam. Uh, binnen binnen, binnen handbereik. Uh, ja, ik denk dat de hoogspelers het ook leuk vinden. Ik bedoel, uh, het is toch een wereldstad. En, uh, Heb je daar contact mee? Met spelers dan? Met spelers, nou ja, met de Nederlandse spelers vooral. En, uh, ja, uh, die Colzaards, die, die Belgen uh, En uh, je ziet ze natuurlijk op persconferenties. En je vraagt ze wat extra's hier en daar. Dus, uh, maar dan vraag je uh, vaak ook naar hun belevenissen. En, en hoe ze het vinden op de baan. En uh, ja, dan, dan hoor je eigenlijk alleen maar positief. Uh, nieuws. Mm. En als we even kijken naar de organisatie van KLM Open, mm -hmm. het is altijd uh, ja, ze zijn al het hele jaar bezig natuurlijk ja. uh, de ja. TIG, het ja. is het golf ja. Uh, ja, hoe, uh, weet jij al iets meer van de sponsors af? Of? Nou ja, sponsor KLM uh, heeft net zijn contract weer verlengd, drie ja, jaar, dat dus hebben we, ja. uh, dat, dat is natuurlijk een, een, een goed signaal, dus uh, dan zijn ze al langer dan tien jaar eigenlijk hoogsponsor van het uh, van de, van de Dutch Open uh, nou ja, Abene, Ambro en er zijn natuurlijk nog wat meer sponsors die, die zijn vrij loyaal. Uh, die, die blijven langer bij, bij uh, TG, uh, is Golf, hè, de organisator van, van het toernooi. Dus dat, het betekent dat het qua, qua geld ook wel redelijk goed zit. Ik bedoel, ze hebben de laatste twee jaar 1,8 miljoen euro aan, aan, aan mm. prijzengeld gehad. En ik denk niet dat het snel naar beneden zal gaan. Nee, al oh, is het maar omdat de spelers anders niet meer komen. Nee, want kijk, dat ook wel Nou ja, kijk, je ziet uh, sommige Europese toernooien die, die zitten rond een miljoen dollar aan prijzen geld, of uh, euro. Ja. Maar ik denk, ik denk dat daar ook minder spelers op afkomen. Uiteraard, uh, kijk hun punten, die worden, worden vertaald in geld. Dus hoe meer geld zij kunnen verdienen, uh, ja, hoe eerder zij geneigd zijn om naar een, naar een toernooi te komen natuurlijk. Hm? Zij pikken er ook uh, bepaalde toernooien uit, dus... Um, en heb je Daan Sloter al gesproken, de toernooi-directeur? Nee, nee, ze hebben alleen een persbericht uitgegeven dat, ze, oh. dat het weer terugkomt. En nou, ze zijn er op zich heel blij mee. En hij heeft ook gezegd dat de Dutch, waar we het eerder over gehad hebben, dat dat ook een grote kandidaat was. Maar dat ze eigenlijk heel blij zijn dat, dat ze nu, nu willen terugkomen naar Zandvoort. Hm. Ja, nog even iets over de duurzaamheid. Want ze hebben elk, elk jaar hebben ze ja. een ander soort thema, of in ieder geval. Ja, dat uh... hebben ze afgelopen jaar in heel veel zo'n de duurzaamheid. Dus alles ja. wat, ze, wat ze doen op het gebied van vuilverwerking, et cetera. dat het echt allemaal tot in de topjes verzorgd is. En uh, ja, dat zal, dat zal volgend jaar ook zijn. Denk ik. Ja. Ze kunnen niet maken om dat volgend jaar opeens niet te doen. Ja, het is bedoel. nog zo ver weg, hè? Er zit er ja, een toernooi tuurlijk, tussen. Tuurlijk. Dus nee, het is moeilijk praten erover. Ja, maar goed, die duurzaamheid, dat, dat zal het dat toernooi wel terugkomen. Dat kan haast niet anders. Nee. Ze kunnen moeilijk zeggen, vol, volgend jaar van, uh, of over twee jaar na van, dat doen we helemaal niet meer aan. Nee. Dat kan niet. Misschien dat, misschien dat Zandvoort er dan ook nog een uh, soort van graantje kan meepen. Ja, wellicht. Uh, Zandvoort schoon hè. Dus, uh, Daarom? Dus, we kennen <laughs> dat maar ook. gelijk aan te denken. <laughs> we zijn hier allemaal schoon. Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> ja. Uh, heb je nog uh, tips voor uh, Zandvoorters die in 2013 willen gaan komen kijken uh, naar toernooi? Of uh, misschien dat je zegt. Nou... nou ja, de, de, de, de, een van de voordelen ook van de Kennemer is dat je, dat je overal eigenlijk een prachtig beeld hebt van, uh, van, uh, van de baan zelf. Elke duintop waar je staat heb je overzichten overzicht van, van twee, drie holes. Dus uh, het is zeker de moeite waard om wat dieper uh, uh, de baan in te gaan, zeg maar. En uh, daar zijn echt prachtige plekken onder bomen. En je zit daar bij, bij de greens en je ziet ze afslaan. En of je staat op een duimtop en je ziet gewoon drie holes. Uh, ja, dat, dat heb je niet bij andere banen? Nou, in Hilversum is dat niet zo, nee. Dat is een vrij je vlakke baan. Je moet echt meelopen. Je moet echt meelopen, of uh, ja, je ziet, uh, er zijn natuurlijk tribunes bij bepaalde greens en, uh, en afslagplaatsen, maar ik, ik ken zelf, en ik ben aardig wat, uh, aardig wat toernooi ook geweest, maar ik ken zelf weinig banen waar je zo'n prachtig uitzicht hebt over, over, over uh, de baan, zeg maar. Ja, dus daar mogen we wel trots op zijn. Dus, dat ja, we... er staan natuurlijk tribunes, maar er zijn door die duintoppen heb je ook uh, gewoon natuurlijke tribunes eigenlijk. Geeft extra cachet, ja, aan wel, de baan. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Dus uh, zandvoerders moeten zeker even als maar één dagje. Oh, dat dus is zeker de moeite waard, absoluut. Ja, je ja. ziet gewoon de top van de wereld uh, uh, langs je heen trekken. En zelfs, zeker als je zelf golven bent, is het natuurlijk schitterend om te zien. Ja, want wie zou jou nou echt, uh, wie zou jij echt willen hebben hier in 2013? Uh, nou, ja, ik ben ik ben. Uh, uh, Kijk, je hebt hier de top al gehad. En jij, Luke Donald. Euh, nou, je hebt de top hier eigenlijk in de niet gehad. Nee, dat zou wel leuk zijn als ze dan ook weer natuurlijk. De, nummer 1 van de wereld is uh, dus op dit moment Luke Donald. Maar die is er nooit in Nederland geweest. Nee, dus Ik herinner me herinneren. Nee. Maar ze hebben natuurlijk wel uit de top 10 al eens, ik geloof, 6 of 7 spelers. Dus dat is op zich al knap. Ja, natuurlijk. dat ja. En, uh, en de Nederlanders? En de Nederlanders natuurlijk. Ja, het is natuurlijk, nou ja, goed. Aflacht, uh, he? Met een beetje mazzel hebben we volgend jaar uh, twee, uh, misschien vier uh, spelers. Dat ligt, uh, er zijn er eigenlijk maar twee zeker. Hè. We waren dit jaar wel verwend. Maar een hoop uh, spelers hebben het eigenlijk niet gered uh, met hun prijzen geld. Nee. Dus, maar ja, ze staan wel eigenlijk te, te, te trommelen aan de deur. Ja, wel, uh, absoluut. Ja. Ja, maar goed, er zijn ook uh, spelers die een beetje op retour zijn. Zoals Maarten Lafever. Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel een oudje. Nu nee, is een beetje een oudje. Ik meneer Roy Besseling of zo. Of, ja, uh, ja of, inderdaad, uh, Bill Besseling je, of Guido van de Ja, of, uh, ja Luiter, dat soort jongens. Die, uh, Tim Sluiter. Die zijn natuurlijk allemaal druk bezig op dit moment in Spanje om die qualifying te Ja, daarom. Ze hebben nog een jaartje. Nou, eigenlijk hebben ze nog uh, één of twee weken. Want ze moeten nu eigenlijk bewijzen dat ze uh, oh, ja. door die qualifying school op de Europese Tour uh, kunnen spelen. Ja, ja anders, want anders heeft kunnen ze er gewoon niet. Want die concurrentie is moordend natuurlijk. En ze moeten gewoon presteren op die qualifying school. Dat is, dat is vrij hard. Dus maar ze, ze moeten wel. Ja, nou laten we het hopen. Ja, laten we het ook hopen. En, uh, ik hoop het zeker, ja. Okay. zou heel leuk zijn. Nou, dan, uh, dan zien we elkaar zeker terug weer, denk ik, op dat toenel. Absoluut. Ja, ja, heel leuk. Goed. Tima. Hans ja, Misschien volgend jaar al in... Uh, in ja, misschien ja, misschien al in heel veel. Je weet het ja, nooit. Ja, ja. <laughs> Hans, dank je wel in ieder geval ja, voor je komst gedaan. naar de studio okay. van uh, CFM Zandwoord. Dit is CFM Sport met uh, het nummer The Cry of the Wild Goose van Frankie Lane. And I must go where the wild goose goes A wild goose, brother goose, which is best A wandering food or a heart at rest Tonight I heard the wild goose cry When the north in the lonely sky Tried to sleep and warned me, no Cause I am a brother to the old wild goose Knows, and I must go where the wild goose goes. Wild goose, brother goose, which is best—a wandering foot or a hiding place? Woman was kind and true to me. She thinks she loves me the more, fool she. She's got a learn that it ain't no use to love the brother of the old wild goose. The is warm and the snow is deep and I've got a woman who lies asleep. She'll wake at tomorrow's dawn and find poor Critta that man is gone. I can't linger for a woman's sake She'll see a shadow pass overhead And she'll find a feather beside her bed Dat was uh, voor de kenners onder ons Frankie Lane met de Cry of the Wild Goose. Uh, Hans uh, Botman heeft inmiddels het uh, pand verlaten. En in zijn plaats aangeschoven Arjan de Boer. Arjan, welkom. Welkom, uh, welkom en gefeliciteerd, <laughs> zou ik zeggen. <laughs> Arjan, die gaat ons uh, alles vertellen over je alternatieve elf stedentocht. die jij straks met, samen met Johan van Marlen gaat schaatsen. op de Wijzenzee in Oostenrijk. Nou, alles is een beetje veel. Want... Als je heel veel informatie wil euh, hebben, dan moet je het eigenlijk aan Johan vragen. Want Johan is lid geworden van de schaatsclub. En daar euh, schaatsen dus een heleboel oude cracks mee, die dat dus al heel veel keer gedaan hebben. En wij gaan het voor de eerste keer doen, dus wij ja, vinden het alleen maar spannend. Jij ja, gaat het voor de eerste keer doen? Leuk. Ja. Hoe bereik je je voor op zo'n uh, evenement? Omdat het voor jou de eerste keer is? Nou, wel, wel serieus uh, trainen. Hè? Dus uh, buiten uh, onze gezamenlijke voetbalwedstrijd op zaterdag. Ja. Uh, ben ik ook uh, nu vast te prikken op maandagochtend uh, lekker aan het schaatsen, anderhalf uur. En ik heb een speciale uh, schaatsen aangeschaft. Dat, uh, dat zijn salemons, dat zijn schaatsen waar je dus, zeg maar, met een soort van uh, langlaufschoen schoen op de schaats uh, kan staan, die is lager, dan sta je meer achter op de schaats en dat is eigenlijk ideaal voor een natuurreis. En het is wel een, dat is ook een, een klapschaats of dat niet? Dat is een of... klapschaats, ja. Uiteraard, ja, want ja. het ja. is alleen maar klapschaatsen geloof ik. Ja. en uh, Ja, klapschaatsen zijn eigenlijk voor natuurreis te kwetsbaar, dus, okay. dus, dus deze zijn echt perfect. Perfect, want de ijsvloer uh, op de Weizenzee is niet altijd even best? Nee, dat is niet altijd even best en uh, dan neem je toch een groot risico met een klapschaats. Ja. Oké, okay, maar je, je zegt je bent aan het voorbereid je bent aan het trainen op maandagochtend. Ja, en dan spinnen bij Kindermu op de dinsdagavond. Oké, okay. op is allemaal, leiding van Maya, dat is ook allemaal ja, leuk. Allemaal conditioneel. Allemaal conditioneel. Ja. En de kou? Nou, dat moet je heel erg uh, treffen. Want ik weet wel van een goede vriend van me die het een paar jaar geleden gedaan heeft. Dat, uh, dat je dus de ene dag uh, min 20 kan hebben. En dan kan het heel snel omslaan naar ja, rondom nul. Maar heb je hem echt heel koud, dan moet je echt heel goed voorbereiden het ijs op. Ja, anders uh, kom je echt met bevriezingsverschijnselen vanaf. En zo'n voorbereiding op extreme kou, hoe moet ik dat zien? Nou ja, goed kleden. En goed kleden thermo En, en, dan, en dan, dan, dan ga ik even mijn, mijn broer bellen in Noorwegen. Oh, oké. Okay. En uh, dan zeg ik, wat, wat moet je aantrekken met koud weer. Ja. En dan is het wol, hè? eigenlijk uit noorden van oorsprong... Uh, mm -hmm. Weet weten natuurlijk wat je dan moet doen. En, en, maar goed, tegenwoordig heb je een prachtig thermo-ondergoed. Uh, uh, wat prima wat, wat is. Mm. Hè, wat geen vocht vasthoudt. En, uh, ja, daar moet je wel op voorbereiden. Ja. Ja. Nou, was Herman van Nam. was hier een tijdje geleden met de Alp du 6. fiets. Ook, ja? een hele, ook een hele prestatie ja, natuurlijk. Ja, fantastisch. Um, die heeft daar echt een heel schema op, uh, op losgelaten. om dus tot die prestatie te komen. Jij zegt uh, je traint op maandagochtend uh, uh, op de schaatsbaan, je, je, je bent aan het spinnen in, bij Cana ja. Maar is dat ook een, een, volgens een soort schema of is het gewoon van gewoon alleen proberen zoveel mogelijk conditie op te bouwen en zien waar het schip strandt? Nou kijk, uh, je moet uh, denk ik uh, ten eerste kunnen schaatsen. Hè? Ik bedoel, dat, ja, dat het is dat, wel dat is, makkelijk. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, dat scheelt oh, een heleboel. Dan heb een stoel voor je, dat is ook niet goed. Dat is natuurlijk het legendarische verhaal van Johan, die dat de eerste keer deed terwijl hij nog niet zo uh, goed kon schaatsen en uh, uiteindelijk bij ik meen toen Henk Kroes, die, die, die, die, die, die, uh, de organisator van die ja. tocht, uh, om zijn nek hing. Ik heb dat uh, stuk gelezen inderdaad, ja, dat ja, wat hij toen, uh, toen geschreven heeft. Ja. Ja, dat, dat is op internet te vinden, dat is echt uh, een prachtverhaal. Maar als je natuurlijk goed schaats, dan wordt het al een stuk makkelijker. En, uh, en ik weet dat ik hem uh, kan rijden. Ik heb, ik heb de laatste keer met toch met een ploegje uit Zandvoort... Uh, de tocht gemaakt uh, dat was toen op een zaterdag op een woensdag met Andries van Marlen onder andere okay, yeah. en uh, ja goed een aantal uh, zandvoorters hebben we toen op een schip geslapen van een man die wij dus de dag voor de echte Elfstedentocht hadden ontmoet. Een, een schipper. Ja, ja. Okay. En uh, die Friesen die, die, die, die waren gewoon constant aan het schaatsen. Want die schippers die lagen allemaal in het ijs. En uh, nou goed, uh, de, de, de vissers die konden ook, ook, ook niet aan de gang. En uh, nou, die gasten waren constant aan het schaatsen. En wij zitten toen met zo'n ploegje, zijn wij dus, zeg maar, toen, uh, hebben wij driekwart kwart geschaatst in de Elfstedentocht. Met mijn broer Ruud, die toen nog in Nederland woonde. En toen zijn we dus die, die vijf dagen later, zijn we dus met die Zandvoortse ploeg, uh, hebben, hebben we hem echt gereden. We nee, hebben We geslapen, hebben we geslapen op een boot, in Barrens, als ik het goed heb, mm -hmm. en, uh, ja, op de Friese Meren. En uh, toen zijn we daar vandaan dus vertrokken. We, hebben, we gingen om twaalf uur slapen, om vier uur stonden we op. En niemand had een oog dicht gedaan. Nee. <laughs> we hebben het er heel erg lang over gedaan, want we raakten de weg kwijt. En uh, nou, uiteindelijk zijn we er gelukkig weer gekomen. Maar wel, die, echt die hele 200 kilometer ook... Uh... Toen hebben we die 200 kilometer gereden, maar dat was nog in de tijd dat je nog maar heel spaarzaam mobieltjes had. En je moest het organiseren, ja. uh, dat je dus mensen aan de kant had. En uh, er waren een paar uh, makkers die, wa die waren mee om uh, hand- en spanddiensten te verlenen. En uh, twee mobieltjes geregeld, wat toen heel wat was. Ja, ja, ja, de, eer de eerste. De en, grote... Ja, ja, van die, van die, die, die koelkasten en uh, ja ook zo geregeld dat uh, ja goed dat je dan natuurlijk je nadje je droogje hebt hè want uh het is, uh, het is natuurlijk zo dat die elfstedenten toch ja, dan kan je natuurlijk overal dingen krijgen, maar wij moesten ja. het zelf regelen toen. Ja, en ik denk dat je ook, want je hebt natuurlijk geen beveiliging meer en ook voor het nee, nee, communen. Dat, oh. dat, dat, dat kom je tegen, ook het gevaar hè, dus dat je dus uh, op de Friese meren raakt, wij dus een beetje de weg kwijt. Ja. Maar dan loop je dus het risico dat je natuurlijk in een wak rijdt. Ja. En dat soort dingen, dus dat realiseer je dan pas eigenlijk. Ja. Het is niet zo uh, niet zo, zo natuurlijk als de tochten nee, als de nee. Tocht, der tochten. Nee, nou, absoluut. Oh ja, we gaan straks nog eventjes uh, verder praten met over al andere sportieve zaken die al allemaal bezighouden. We gaan nu eerst even luisteren naar de Trogs met I Can't Control Myself. Oh, no! I can't stand still cause you've got me going. Your slides are low and your hips are showing. Fan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 Ik zit hier wel een lekker stukje afvalstrudel. Ja. Ik denk dat we blijven in de Oostenrijkse sfeer, Arjen. Van Lena, ja. Ik ja, wat Lena... goed van je ja, ja, Lena die heeft er een heel gezellige uh, avond van gemaakt met allerlei uh, hapjes en drank, pepernoten staan hier en van alles. Dus uh, wij komen het wel door tot uh, 9 uur. Aan uh, de avond nog steeds Arjen de Boer. Arjen, we hadden het net over het uh, schaatsen op de Wijzensee, de alternatieve tocht die daar gehouden wordt. Um, dus ze doen dat omdat het waarschijnlijk altijd ijs gegarandeerd is daar. Of ligt is dat, is dat iets anders? Nou, min of meer ijs gegarandeerd. Maar wat je bijvoorbeeld, uh, wat, wat wij ook niet wisten, maar wat dus de oude cracks uh, van de ijsvereniging dus op in Haarlem wel weten, dat is dus dat er toch ook wel heel erg dooi kan zijn. En dat er dan zoveel water op het ijs staat, dat je dat het ook wel eens niet doorgaat. Dat, dat het, kan. Dus dan dat ben je eigenlijk niet hoor, toe, voordat we inschrijven Maar nee. uh, kan wel. Dus dan ben je aan het voorbereiden en dan, blijkt het, en dan wordt het een dag van tevoren wordt het afgelast. Ja, dat zou kunnen. Dan ben je daar al helemaal gezet tot ja. in, een, in een mooie Alpenhut. Uh, ja, het, het, het, het, het wordt op vier dagen georganiseerd. Dus, dus, dus, en ik heb dat niet in mijn hoofd, maar... Ik geloof in twee weken, vier dagen. Dus, dus heb je tijd, dan kan je het misschien nog wat, uh, wat verleggen. Of een dag later, dat, dat, dat, dat zou kunnen. Het kan per dag ontzettend verschillen, begrijp ik. Hè? Dus het, uh, het klimaat en het weer. Ja. Maar uh, ja, als je pech hebt, dan, uh, dan mis je hem toch. Je moet naar ja. gaan skiën. Maar hij zegt, uh, <laughs> vier, je hebt vier pogingen in twee weken. Laat ik, uh, ja. Uh, ja, je kan inschrijven. Uh, ik dacht dat nu de 20e, 27e, zo uh, in, die, in die koers van januari... Uh, dan die, uh, wordt, wordt het verreden. Ja. En je zegt dat je kunt inschrijven. is dat alleen voor leden van de friese elfsteden. Ongeveer gewoon niks. vrije inschrijving mag je zijn. Geen golfvaardigheidsbewijs te Oh niet. Nee. Ook oh, oh, geen ook oh, diploma, het Is allemaal prima. Nee, het is allemaal een <laughs> En het ja, is ook gewoon Het is ook 200 kilometer, denk ik. Ja, dat, maar je kan inschrijven voor verschillende afstanden. Dus, okay. uh, dus het zijn rondjes van. Uh, dat is natuurlijk. Het is natuurlijk bij Alpen, het is geen echte elf steden, toch? Nee. Uh, het zijn rondjes van maximaal 25. Maar is het uh, ja is het minder. Kwaliteit minder, dan gaat het gewoon terug naar 12,5. En het kan zelfs 4 kilometer zijn. Dus dan moet je 20 rondjes. Uh, en en jullie, doen het, uh, 20 rondjes. jullie doen het recreatief en hoeveel deelnemers recreatief zullen. Geen, geen idee. Geen idee? Nee. Nee, nee, geen idee. Ik heb wel eens gekeken want op televisie bijvoorbeeld, je hebt ook de, de, gewoon de, de wedstrijd. Uh, ja Toch, de wijze ja, zee, de, de, ja, die, de, de, de echte schaatsers die okay, daar... We zijn er al lang vanaf als wij nog aan het schaatsen oh, nee, <laughs> <laughs> Jullie gaan er niet tussendoor harken. Hè? Nee, nee, nee, maar dat, ja. uh, maar dat... Dat zal misschien wel, maar ja, die gaan natuurlijk gewoon echt twee keer zo snel dan, dan wij uh, ja. kunnen schaatsen. Ja, ja je, je, je ervaring op natuurreis heb je natuurlijk... Uh, niet, ik ben, zo, ja, niet zozeer, want het terwijl, is. Het... Jawel, ik ben, ik, ik ben eigenlijk een echte natuurrijsschaatser, liefhebber althans. Dus zodra hij vries dan. Uh... We, hebben, we hebben tien jaar uh, natuurlijk achter elkaar helemaal geen ijs gehad. Nee, precies. Maar uh, de afgelopen drie jaar uh, hebben we kunnen schaatsen. Ja. En het eerste, dat is dat je, waar, op een gegeven moment zijn we gaan informeren, als het een beetje begon te vriezen van, oh, kan je in, in, in Groningen of wat, of, of, of in Friesland terecht. Maar, um, ja, dat viel tegen. Dan hebben we echt op een gegeven moment kroegen gebeld, en noem het maar op. Maar goed, ja. tegenwoordig op internet kan je wel goed, uh, goed, goed zien waar wat is. Uh, maar, uh, god, ik ben even die naam kwijt uh, in, uh, in, in Flevopolder. Op op de plassen. ja daar kan je eigenlijk het eerste schaatsen. Okay. Altijd. Oostvaardersplas. Oostvaardersplas. Ja, daar kun je het eerste schaatsen. Gegarandeerd. Oh, okay. Ik woon nog niet, uh, niet zo heel lang in Zandvoort. Het enige uh, zoete Wel, oh, water wat oh, ik in Zandvoort oh. ken is het meertje bij de, de Duinen op Zuid. Ja. Maar daar ben je ook gehaald. Het zware meertje. Ik... Ja. Maar die de Zandvoort in omstreken. Ja, ik, heb, ik heb als, als kind, ik... Heb ik, uh, uh, zeg maar uh, met mijn met, met oude schaatsjes, uh, ook, ook op de aardappelhandjes stonden toen onder. Ja. ja. Daar hebben we, als kind had je het idee dat het groot was. Maar daar heb ik het meeste geschaatst. Maar je geeft dan van kind af aan. En de Oké. Okay. Ja, ja. ja. Maar je, vanaf kind aan heb je dus, uh, als het gaat vriezen, dan gaat bij jou ook een beetje de, de zandvorsen uh, uh, zijn. Als kind waren er ook oude rotschaatsen. <laughs> en die arme kinderen die op die oude rotschaatsen moeten schaatsen, die vinden het ook niet leuk. Want het hangt echt wel af van je spullen. Maar toen ik uh, net begon met werken, uh, begon ik in als fysiotherapeut. En... Uh, en daar, uh, daar, daar zijn ze natuurlijk wel een beetje. Uh, dat is echt een heel groot verschil. Als je dat dus met Zandvoort vergelijkt. Uh, boven, de, boven het kanaal. Uh, een beetje landinwaarts. Daar had je eigenlijk altijd ijs. En ik begon in 78. Ja. Ach, 78. ja we gaan Lena, het zo... was ja. jij nog niet geboren? We gaan het zo even over je leeftijd <laughs> hebben. Nee, nee, nee. Maar, uh, maar, maar uh, ja, en, en toen heb ik schaatsen gekocht van iemand. Die, die kocht een paar mooie er dan. Zeg maar. En het waren echt schaatsen die zaten me als gegoten. En... Toen had ik voor het eerst een schaats aan die dus echt... Ja, die zat als een, uh, als een handschoen. Ja. En dat was zo geweldig. En, en toen ben ik eigenlijk het leuk gaan vinden. En, en, en, toen, en toen was het natuurlijk ook uh, buiten dus fantastisch. En uh, toen ben ik met mijn broers, mijn twee broers en mijn zus... ...tien jaar lang met Engel Lever op de schaatsbaan... Uh, één uur in de week, op de, op de woensdag, hebben wij geschaatst. En dan krijg je gewoon techniek... Ja. En Engel die staat nog steeds op de baan. Ik kom nu weer tegen op maandagochtend. En dan geeft hij een hele grote groep mensen geeft hij les met zijn Engel. Is in de 70, nieuwe knie. Zo. Hij is zelf gerevalideerd. En hij staat weer te schaatsen. Ah, zo, zo. <laughs> ja, over de, de leeftijds. Ik zei ik ga Geweldig. het gewoon Ariane Arjan is inmiddels 53. Dank je, 54. Kijk, serieus. Nou, je ziet er geen jaar uit dan 53. Dank je, dat wist Maar uh, je doet behalve schaatsen, ben je natuurlijk ook nog, je bent nog uh, actief in andere sporten ook. Ja, dat weet jij wel, hè. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Het belangrijkste, Voetbal, hè. Dat is nog steeds het belangrijkste. Ja, ja absoluut. Dat gaat er niet zo heel erg beste, dit jaar gewoon. Nou, ja, ik, ik wil niks zeggen, Luc. Jij staat op doel, maar 6-1, 7-1. Niet, niet alles verklappen. Niet alles verklappen. Maar één ding wil ik wel even verklappen. Jij als presentator mag... Uh, mag wel eens gezegd worden dat ik, ik voetbal al 44 jaar ben in Zandvoort. Hè? Ja. En um, nou, hoe lang voetballen wij nu samen in dit elftal? Uh, sinds uh, ik denk al bijna 10 jaar. Ja. Nou, ik realiseer me, sinds die tijd realiseer ik me pas wat een goede keeper betekent voor een elftal, want jij bent een goede keeper Dankjewel En het uh, is echt een verschil met uh, wat ik daarvoor heb meegemaakt ja, dat, je, dat je gewoon uh, ja, eigenlijk met een grambolaar op doel staat En Luc, eh, Luc die heeft ons wel een aantal seizoenen een beetje gered, mag ik wel zeggen en Dit seizoen, ja, voor... maar dit seizoen de, de, de, Kijk, vorig jaar waren we nog uh, herfstmeister, kan ik me nog inderdaad ja. En nu ja. zijn we herfstmeister aan de onderkant Dus, <laughs> maar gelukkig dat we niet we gaan uh, zo nog eventjes uh, verder praten over allerlei andere dingen. Want je ik, ik bent ook nog fanatiek uh, fysiotherapeut hier dus antwoord. Ja. een welbekende naam. Zullen we het straks ook nog even zelf hebben. We gaan nu eerst even luisteren naar The Who met Substitute. Het was de hoe met substitute, ook een beetje van uh, onze tijd of misschien wel daarvoor... Uh... Nou, misschien wel een beetje mijn plek in het elftal nu uh, van Substitute. Nou, oh, is dat zo? Oh, ja, het was niet uh, toepast, niet. Toepast, oh nee, dat bedoel. was niet. Te doen. Ja, nee, nee, want ik uh, geloof dat we morgen maar 9 hebben, was ik. Uh, ja, dan mag ik weer meedoen. Dus ja, uiteraard, maar goed, een uh, goede linksback is altijd, uh, altijd goed meegenomen. Dus doet uh, er helemaal goed. De messen zijn weer geslepen voor morgen. En dat is een leuk bruggetje naar slijpen, want we hebben daar helemaal niet over gehad. Je had het in het begin in het interview over dat je zo'n mooie nieuwe schaats hebt: zo'n klapschaats. Wat die wat lager is en dergelijke. Ja. Maar het slijpen van schaats. Hoe belangrijk is dat? Nou, de, dat, uh, je hebt twee, uh, twee soorten slijpen. Hè? Dus je, je kunt het zelf slijpen. Uh, dus zeg maar dat je dus de, de onderkant van de schaats uh, schoonhoudt. Bramen eraf haalt mm -hmm. enzovoort. Ja. En de schaats heeft een ronding. En dat moet je dan... Ja, laten we zeggen, machinaal laten, laten doen eens in dezelfde tijd dat, uh, hè, maar en, als je dus veel schaats, dan ga je op een gegeven moment voelen dat het niet goed zit met die schaatsen en dan ga je hem, ga je hem slijpen en de ronding bedoel je dan in de lengte ronding? Of in, of ja, ijs die, dus, zich... dus de lengte van het ijs is eigenlijk enigszins rond ja, ja. zou je kunnen zeggen want anders zou je echt te vast staan dan kan je helemaal niet meer draaien op het ijs en, uh, dus dat, dat moet uh, erin geslepen worden en dat is na een hele lange tijd gaat dat hè, moet, je, moet je dat bij uh, slijpen. Maar je moet uh, ja zeker als je op natuurreis uh, schaarsen, uh, een lange rit maakt, moet je echt die schaatsen wel slijpen. Ja. Hoe merk je dan, dat ik denk, de schaatsen moeten geslepen worden? Gaat het dan wat harker? Je, je, je, je, je gaat wat meer glijden, zeg maar. Je hebt wat minder grip. Je bent minder scherp. En uh, ja, je kan het ook voelen aan het ijzer. Als je met je nagel er langs gaat, dan, uh, ja, dan voelt dat bot aan. En als hij geslepen is, dan, uh, dan voel je zo'n beetje zo'n zo rulletje op je nagel. Dan zie je komen. Ja, ja, oké. Okay. Dus dan kan je merken, oké, okay, is goed. En je, ziet er, en je ziet natuurlijk roestplekjes erop, hè? Ja, oké, okay, want ik zie wel eens bij als je als Olympische Spelen schaatsen kijkt, echt de, de cracks van de 5 en de 10 kilometer, dat ze bij de voorbereiding zelf hun schaatsen ook aan het slijmen ja, zijn. Ja, ja, ja. Is dat echt puur omdat het moet, of zou dat ook een beetje tussen de oor ja, zitten? Dat, denk je? dat kan natuurlijk ook wel een beetje zijn van uh, de voorbereiding en uh, ja. Maar dat is bij jou ook... Ja, maar het je, ook je beetje... kunt er zelfs les in krijgen in slijpen, weet je? Oh, ja. ja, ja. ja nee, doe. Ik, heb nou, ik heb nou die, die, die nieuwe schaatsen van mijn gekocht bij Jan van der Horen. Nou, dat, dat is voor schaatsers een begrip. Oké. Okay. En uh, die zit... Uh, waar is het? Uh, nou goed, in de buurt van Alfa en de Rijn. ja. En ter Aar of zo, hè? Is ja, ter Aar. Uh, ja, uh, ja. Helemaal ja, in de polder. Vlak, vlak bij de praatjes. Wat je, je, weet niet, je brazen, ziet er maar meer. En dan ga je een polderweggetje op. Mm -hmm. En dan, dan staat er een loods. En je komt binnen. Ik ben, ik ben er dan een paar weken geleden geweest voor die schaatsen. Ah, en dan uh, er staan er de man of zes, 7 staan daar te helpen. Ja. Ze hebben alles. Alles. Alles hebben ze. Alles, Alle alles, soorten alles, en ja, dat is geweldig. Ja. En word, heb je dan ook speciaal je voet een gipsen of zo om allemaal aan te meten? Of dat nee, nee, nee, nee, door... nee, nee. Kijk, ik heb nu zeg maar een, een, een, die langlauwschoen erop zitten. Ja. En die, uh, die, ja, die past gewoon geweldig. Maar heb je dus die klapschaatsen, dan, uh, dan heb je er tegenwoordig een thermoplastisch materiaal op zitten op de schoen. Hè. Of die schoen is van thermoplastisch materiaal. En dan, dan wordt die dus, uh, of, je, of je moet het zelf dan uh, met die, die schoen warm maken of in een bak warm maken ja, ja. zitten, weet ik veel. Ja, maar dan gaat die helemaal naar je, naar ja, dus, je Gaat die helemaal naar je schoen voet staan. Ja. ja. Want eh, ik neem maar wel dat je gewoon een dikke sok aan hebt in je schaatsen. Nee, die... nee, nee, nee, Blote nee, nee, voeten nee, nee, nee. gaan. Nee, nee, nee. Nou, blote voeten. Ik weet niet of de echte kenners, dat uh, volgens mij schaatsen die hard, uh, hardrijders, echt uh, ja. met, uh, met, met, met uh, blote voeten ja, in de gaten. Ja, Zoveel mogelijk direct uh, contact. Ja, met maar hebben. ja goed, ik denk dat als je op de wijze zijn gaat, het zal da iets dan kouder zijn dan, blot, zal ja. er, dan zal het wel iets lastiger worden. Ja, absoluut. Want anders krijg je misschien weer last van onnodige blessures. Nou ja, ja en bevriezingen, ja. bevriezingen en blessures en dergelijke. Ook als je schaatsen niet, uh, niet scherp genoeg zijn. Over de zuur gesproken, je bent niet alleen uh, fanatiek sporten zelf, maar je, uh, je helpt ook weer een hoop sporters ja, weer op uh, het veld fanatiek, en de zaal in. Ja. En dergelijke, want je bent uh, onder andere, je bent eigenaar van uh, fysiotherapie uh, De Boer. De, de Prinsenhof. De, de Prinsenhof. Waarom de Prinsenhof en niet het Prinsenhof? Want dat, uh... Ja, daar hebben de taalkundigen ons later op ja, gewezen. Hè? Dus ja. het, als je het inderdaad taalkundig bekijkt, is, uh, is het, het het. Het Hof. Ja, het Hof, ja. En als je het als eigenaam ziet, dan mag het dus zijn. En voor alle zekerheid zou je het met tussen, tussen apostrof of aanhalingstekens? Ja, precies. We hebben het zeg maar toch aan uh, ook een paar Nederlandici uh, voorgelegd. En ja, je kan er alle kanten kan op. Kan maar, maar letterlijk is het het Hof, klopt Hij ja, was meer als, als, als, als gein. Ja, ja, ja. Maar ik neem aan dat je dan ook een hoop, hoop sporters uh, in de praktijk uh, krijgt. Ja, dan ja, ja heel leuk. Uh, nou, Mijn collega Maarten Koper is natuurlijk uh, de bekende sportfysiotherapeut in ja. Zandvoort. En uh, die heeft zich daar altijd heel erg uh, in geprofileerd en ik ben daar zelf altijd wat minder mee bezig geweest door met, met, met de sportfysiotherapie, maar het is, het is een heel leuk vak en uh, wij hebben natuurlijk een paar jonge gasten in de praktijk, Vincent Hompens onder andere uit, oh ja. hier uit Zandvoort, uh, Jesse die ook uh, maat is in de, in de, in de praktijk en die, uh, die zijn dus volop bezig met de sportfysiotherapie en als je kijkt naar het vak fysiotherapie dan, dan is dat ontzettend in beweging en dat is zeg maar, zich heel erg aan het verwetenschappelijk ook uh, zeg maar de laatste jaren en eigenlijk moet ik zeggen ik ben zelf een manueel therapeut maar uh, op het vlak van de sportfysiotherapie zijn die ontwikkelingen eigenlijk het, uh, het, het, het, het, uh, ja, het meest bijzonder zou je kunnen zeggen hè? Dus dat, is, uh, dat wil zeggen dat je dus eigenlijk probeert wat ze tegenwoordig noemen evidence-based te werken. Hè? Dus onderbouwd. Ja. Niet zomaar wat aan zitten te klooien. En, uh, en maar gewoon, uh, ja, gewoon in, in, in de in de opbouw, in de revalidatie. De, de, de, de, hè? daar zit dus gewoon tegenwoordig veel meer onderbouwing in, zou je kunnen zeggen. Ja, okay. en, en bij ons uh, nu zijn dus die jonge gasten daar uh, mee bezig. En uh, ja die moeten dus ook die push geven en die impuls geven om ook onze aanpak daarin dus steeds beter onderbouwd uh, te ja. maken. Ja. En is dat. Is dat bevordert dat dan ook de, de, de herstelperiode of de, de ja, revalidatie je, je, op zich? Je ziet dus dat het trainingsaspect heel belangrijk is. Hè? Dus je opbouw, je, je, je, je, hè? dus je kennis van, van hoe je dus mensen sterker maakt ja. en, en stabieler maakt. Vroeger was het toch wat meer passief van masseren en losmaken. En nu is het veel meer gericht op kracht en vooral ook balans, training, hè? dus coördinatie. Nou, en dat is, dat is eigenlijk echt een wetenschap. Ja. Kan ik dat ook alweer zien als een beetje voorkomen voor in de toekomst? Ook zeker, want preventie is echt onderschat uh, wat dat betreft. En uh, ja, preve uh, absoluut. Ja, hè, dus een dus, uh, uh, goed herstel he, uh, valt en staat vaak gewoon bij, uh, bij, bij de begeleiding die je krijgt. En wij zien dus echt mensen die, als dat dan verkeerd gegaan is, dan op een gegeven moment op de stoel gaan zitten. Hè? En, en, en, en uh, na een bepaald proces of blessure of, of operatie, en, ja, dat, dat, dat, dat is nooit goed. Nee. Lekker sporten, lekker wijze zijn doen. Ja, lekker wijze zijn doen. Lekker een, <laughs> beetje, lekker, een, een beetje voetballen. Ja. Toch, toch nog, ik wou er nog even over, over doorgaan, maar, uh, je bent zelf, dan uh, doe je manuele therapie. En uh, sportfysiotherapie, uh, dat is, uh, uh, is er zijn ontwikkeling doorgaan. Uh, een aantal jaar geleden had ik een meniscusoperatie gedaan. En toen kwam ik terug te kregen met je krachtoefeningen, moest ik thuis met een, met een gewichtje mijn knieën ja. oefenen. Dat was het eigenlijk. En ik voetbalde na 60 uh, weken kon ik weer voetballen. Ja. Uh, hoe is dat anders met, zoals het een het spreken. ik heb nu een meniscus geopereerd, hoe wordt ja. dat dan nu behandeld? Nou, jij zegt het al, hè. als je krachttraining eh, zeg maar als doel hebt, bijvoorbeeld in je training, dan ben je gauw klaar. Hè. Maar het is een middel, hè. het is, het is zeg maar een, een, een basis. En als je dat tekortkomt, wat meestal natuurlijk na een operatie wel, wel, wel terugvalt, dan moet je dat een beetje opbouwen. Maar het gaat dan daarna om coördinatie en stabiliteit. Ja. Dat is wat je probeert eh, terug te krijgen. Oké, okay. nou prima, uh, ik hoop nu dat ik, dat ik nog een keer in die Lappenmond kom te zitten, want ik hoop nog jarenlang met jou gezellig te kunnen Ja, ik ook. Uh, we moeten zo uh, afsluiten voor het nieuws van 8 uur en we moeten naar bed, want we moeten morgen weer vroeg om natuurlijk. Ja, we uh, hebben <laughs> op tijd. Ik moet nog een uurtje door met sporten, sporten presenteren. Arjen, ah, ja, hartelijk dank voor je komst. Leuk leuk. Ik ja, wens okay. je heel veel succes in ieder geval op de Wijsensee. Hou ons op de hoogte en ik wil je zeker uitnodigen bij deze vast dat als het straks gedaan en je hebt het voor elkaar geboxt om hem uit te schaatsen wil ik je graag in nog een keer uitnodigen. Ook als het niet gelukt is dan wil ik toch wel Oké. Okay, dan ga je zo je ervaringen erover vragen. Arjen, okay. oh ja, dankjewel. Dankjewel. In and out of the red balloon. Marry the farmer's daughter. Sleepy heads in the afternoon. Calola, calola vita. In and out of the red balloon. And the old man passed me by And he didn't hear me cry And I never knew his name And he never came again and The sun was coming out And the kids began to shout And the dogs began to bark In the lovely Paris park In and out of the Red Bulls Marry the farmer's daughter Sleepy head